Hoe gaat het hier nu? Goed hoor. Beter dan het was, in ieder geval. Ik zou voor Bavelaar vragen of jullie bureaulampen kunnen krijgen. Mogen we eigenlijk ook iets vragen? Tuurlijk. Wat doen we nu eigenlijk? Wat jullie doen? Allegien brengt de verhalen die binnenkomen op fiches. Kees, de gegevens van lijst 21 over volksgeneeskunde...